Radio. radio, radio, lucht. Goedenavond. Wie is er schijnlijk al in de gaten? Hier gaat iets mis. De presentator van vanavond is te laat. En daarom schakelen we niet snel door naar uw vliegende kunstenaar, Olleen de Puy. Met de item: Hallo, Sertover Bos. Vandaag is op locatie van 149 tot 150 Oosterwaarde en van 410 tot 411 Noorderwaarde. Olleen, jij hebt de uitzending. Malene en Peter, jullie hebben mij mooi uit de brand geholpen. Maar uh, Peter, uh, voor de volgende keer, het is alleen de Puit en niet de Pui of. Pie. Nou ja, maar goed, ik ben er en ik heb een doos uh, met CD's meegenomen voor deze vijfde van vijftien uh, uitzendingen. Het lijkt me wel leuk om uh, deze uitzending officieel te openen. Wacht, dan pak ik de CD. Als jullie dan vast in de houding gaan staan. Hier heb ik hem. Huh? Hoe komt hij hier? Oh, dat is leuk. Oh, weet je wat? Dan doe ik, e ja, ik doe eerst deze en daarna wel de opening. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart?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 At your ball head and wish you had hair you... <laughs> filled with pain shall I come back? <laughs> Tell me dear are you lost? <laughs> oh Lord Lord <laughs> I wonder <laughs> You know someone said world's a stage, and each must play a part. <laughs> <laughs> oh God! Oh man! <laughs> oh! <God>. <laughs> <laughs> I had no cause <laughs> to oh. die. Swing it, baby. <laughs> Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? <laughs> Is your heart filled with pain? Shall I come back again, yeah. tell me dear, <laughs> are you awesome? hoe maakt u het? Dag Siep. Nou, niet zo best. Ik kom net van een begrafenis. Oh, hm, dat zijn de mindere dingen van het leven. Kan ik wat zekerheden aanbieden misschien? Daar zult u er wel een paar van kwijt zijn nu. Ja, dat, dat klinkt wel goed. Noem er maar een paar. Oké. Okay. Zo. Dank u. Zeg, ik kwam eigenlijk voor wat verbondenheid. Heeft u dat ook? Zeker, dat heb ik zeker. En ons van mevrouw? Ja, prima. En um, mijn zoon, die kan wel wat zelfbewustzijn gebruiken. Het liefst met een tikje zelfvertrouwen. Oh, sorry mevrouw, ik heb alleen nog een doos zelfreflectie. Maar dat werkt vaak net zo goed. Um, nee, nee, laat dan maar zitten. Ik ga straks nog naar mijn nichtje en die heeft nog wel wat in huis. Die heeft het altijd. Hoe is trouwens thuis, Siep, uh, met de meisjes? Oh, dat gaat hartstikke goed. Alle ah, die groeit als kool en die wordt al zo wijs, joh. We moet er haast meer verantwoordelijkheid gaan geven. Dat is echt heel leuk om te zien. Leuke ervaring. En Eva, ja, die geniet van de nieuwe levensfase. Die heeft daar sensatie en geen gebrek, hoor. En nog nieuws aan u thuis, ons? Nee, niet echt. Alles gaat prima niets te klagen. Al wat dat betreft mogen we ons echt gelukkig prijzen, hoor. Als je sommige verhalen moet geloven. Je hoort zoveel ellende en onbegrip binnen gezinnen... Kinderen die nu al volledig de weg kwijt zijn. Nou, daar kan ik over meepraten, want de week ging hier een jonge man weg, afgeladen met wraak. Nog nooit zoveel voor een keer kwijt geweest. Kijk maar, ik ben praktisch door mijn voorraad heen. Oh, Siep, echt waar? Pff, als dat maar goed gaat. Ik ben geen expert, maar volgens mij is het hartstikke zoet. Meer zoet volgens de leven als hier. Maar ja, ik kan het ook niet weigeren, als verkoop, dan krijg je echt gedoe mee. Tja, Siep, ja, we hebben soms ook gewoon geen keuze. Dat herinnert me. Ik wil graag nog wat begrip meenemen. Begrip? Ah. Met of zonder acceptatie? Um, nou, doe maar zonder. Die met is toch wat aan de prijs, zie ik. Ja, je krijgt het niet voor niets, hè. Ik zal het even pakken, hoor. <middels> zo. Anders nog iets? Um, alleen nog wat tevredenheid, Siep. Ik schaam me er wel een beetje voor, maar ik ben er al zo snel doorheen. Oh, maak je niet druk. Dat geeft helemaal niks. Ik zal het moois voor je uitzoeken. Zo, dat was het? Ja, lijkt me goed zo. Ja, prima. Oké, okay, even kijken. Mm -hmm. Dat wordt dan 71,50. Kijk eens aan. Bedankt. Jij bedankt, Siep. Hé, hey, je tot snel maar weer, hè? Ja, tot ziens, mevrouw. Dag. De Tot de volgende keer. Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.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 Ja, ik heb hem nu weg. Plakt spul toch altijd? Maar ja, je moet maar denken, het kan altijd nog erger. Lucht. Lucht. Vanavond. Ja, joh. Lucht. Van 11 tot 12 uur. Ondertussen op het postkantoor in het toilet. Ik heb hier een envelop voor de heer Reda. En daar zitten vier dingen in. Allereerst een Actie-Progerie-kaart van 72 euro. Voor de voetbalvereniging Nunspeet. Moet naar de Westerlaan. Een machtigingskaart op staat ongetekende verleent hierbij... ...tot tweede opzegging machtiging aan de voetbalvereniging Nunnspeed... ...om van zijn haar rekening te incasseren... ...wegens verontschuldigde contributie. Die moet naar de Nijverheidsweg. antwoord antwoordenvelop voor de voetbalvereniging Nunnspeed... ...die moet naar de Van Halsstraat En als laatste een handgeschreven brief Nunnspeed. Geachte heer, bij deze verzoek ik u de machtigingskaart... ...voor in incasso in te vullen en te retourneren. Een retourenvelop is bijgevoegd. Redenen van deze maatregel is... ...de hoge kosten voor het gebruik maken van de Giro kaarten. Wij hopen in deze op uw medewerking... ...hoogachtend nieuwe huizen, ledenadministratie. Ondertussen... with our fashion segment. Hey, hey, hey! Two, two, two! Everybody's free When I kiss the teacher And they must have thought they'd free When I kiss the teacher All my friends at school They had never seen the Beste luisteraars, we staan hier in de hal van de kunstacademie van Den Bosch. Voor degenen die het niet kennen, aan de achterkant van het station, aan de onderwijsboulevard, tegenover Avans Hogeschool. Een oude typemachinefabriek, die alweer heel wat jaartjes dienst doet als broeinest voor kunstenaars van alle leeftijden en achtergronden. Kunstenaar ben en word je niet zomaar. Naast een pittige opleiding van vier jaar, waar je jezelf beter leert kennen dan je lief is, bestaan er mogelijkheden voor de kunstenaars in wording zich eerst even te oriënteren. De vraag, is dit wel iets voor mij, staat hier centraal. Het begeleiden van zo'n groep jonge honden ligt in handen van twee docenten. Met hen gaan we eens om de tafel zitten om erachter te komen hoe zo'n eerste fase in het kunstenaarsbestaan nu echt werkt. We zitten hier in een van de klaslokalen in de kunstacademie. Naast mij zitten Christian van Tol en Franca Bijers. Dit zijn docenten van de vooropleiding die hier gegeven wordt op zaterdag. Wij zijn heel erg benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. En vooral ook, jullie zijn kunstenaars nog naast dat jullie lesgeven. Wat vinden jullie van die combinatie? Eigenlijk ideaal. Wat, mij vooral, wat ik vooral leuk vind aan het lesgeven. Een van de dingen is dat je heel dicht bij mensen mag komen. Want je mag het echt ergens over hebben waar, waar, het, waar het die mensen om gaat. Um, en de andere kant is dat ik constant onder woorden moet proberen te brengen. En dat is dan de, de kant waar jij naar vraagt. Dus ik constant onder woorden moet brengen waar het bij bijvoorbeeld schilderen over zou moeten gaan op dat moment. Of waar het naar mijn mening over zou moeten gaan. Dus ik probeer constant te formuleren wat er aan de hand is. En dat heeft zijn weerslag natuurlijk weer voor wat er, wat er in mijn atelier gebeurt. En omgekeerd. Dus dat is, dat is zeg maar de wisselwerking. Ik leer er ontzettend veel van zelf. Ik leer veel meer dan ik een eigenlijk. Ja, ik denk dat ik, um, dat ik het ook heel, heel belangrijk vind om met mensen te werken, vind ik het belangrijk uh, dat wat er gebeurt tijdens het lesgeven... wat Christian al aangeeft, het reflecteert naar jezelf toe. En uh, het, het, het komt uh, heel vaak voor dat je heel opgeladen weer naar huis gaat... en uh, ontzettend veel zin hebt om weer aan de slag te gaan. Dat je het hebt over, over schilderen. En je, het is ook heel interessant om te zien hoe mensen zich kunnen ontwikkelen in één dag al... Ik ervaar dat als, als heel plezierig en heel zinvol. Je ja, wilde het dan eigenlijk ook een beetje zeggen... dat uh, het beroep kunstenaar misschien ook een beetje een eenzaam beroep uh, is? Maar ik denk dat eenzaam helemaal verkeerd woord is. Ik heb het al geïntroduceerd al hier, maar... Nee, het is niet eenzaam. Het is tegendeel. Ik ben heel erg... In mijn ben ik heel erg samen met... Uh, <laughs> met mijn <beschuldiging> met mezelf. Het <laughs> is hartstikke druk om atelier eigenlijk. <laughs> nee, dat is... Dat is toch wel een beetje waar. Dat ik uh, als het ware in gesprek ben met mijn schilderijen. Dus in die zin uh, is het niet alleen. Maar het is wel zo dat je bij het lesgeven en bij het contact met andere kunstenaars. Dat je ook andere invalshoeken naar binnen krijgt. Het is niet, het is niet dezelfde soort niet-eenzaamheid als een ambtenaar heeft bijvoorbeeld. Die de hele dag door zijn, zijn collega's tegen kan komen. Ik moet naar mijn collega's toe. En misschien is dat ook wel een leuke kant van het lesgeven. Dat je daar ook vanzelfsprekender al die mensen tegenkomt. Ook mensen waar ik niet voor gekozen heb trouwens. Het is soms heel verrassend wat, je, wat voor soort gesprekken je met en wat voor soort ideeën je krijgt met cursisten en met collega's natuurlijk. Het is ook meer een voorportaal voor de, voor de eigenlijke opleiding op de hogeschool, op de kunstacademie. Hè. Dus mensen worden in de gelegenheid gesteld om, uh, het is een soort kleine blauwdruk van het proppeduizenjaar, dus uh, mensen proeven van uh, hoe het in zo'n situatie gaat. Ze krijgen ook les van, uh, van docenten die... Ja, min of meer al wel wat gevestigd zijn. Maar uh, uh, ja, het is een heel zinvol iets. Dus een oriëntatiecursus is echt om te oriënteren. En vaak haken mensen op het eind dan ook af omdat ze denken, nee, dit is niet wat ik wil. Dan hebben ze wel de kans genomen en gekregen om dat op die manier te doen. Is uh, vanwege die reden ook uh, de oriëntatiecursus opgezet? Ja, ik was niet bij het opzetten ervan, dus ik weet niet zeker wat voor stiekem reden er nog meer in zitten natuurlijk. Maar ik zie het zelf heel erg als, als oriëntatie naar twee kanten toe. Het is, het is nogal een vak waar je instapt. Het is, het is dus betrekkelijk eenzaam om dat woord nog een keer te gebruiken. Uh, dat kan niet iedereen. Uh, je moet behoorlijk gedisciplineerd zijn. Ook al denkt iedereen dat het een heel vrij beroep is. Je moet toch een soort talent hebben, wat het ook mag zijn. Je moet, uh, nou, er, er speelt zo ontzettend van mee. Uh, als je op je woensdagavondcursus zit en de, en je bent een van de, of, of op middelbare school... ...je bent een van de beste van de klas omdat je zo heel goed kan tekenen dan is het nog niet helemaal zeker dat je daarmee ook kunstenaar bent. Zodat je al die andere zware problemen het hoofd kan bieden. Dus het is heel goed om, om op zo'n, nou, ik zal niet zeggen vrijblijvende, maar toch wel op een vrij betrekkelijk korte manier erachter te komen. Of het nou echt wat voor je is. In plaats dat je met heel veel geld in die dure opleiding stapt en daar heel veel tijd en heel veel ellende in steekt. Want het is nog een ellende als het niet wil lukken. Ja, maar wat, wat, wat, wat, wat doet dat... Maar wat doet dat psychologisch niet met je? Om daar een jaar lang te ploeteren in de hoop dat je een kunstenaar wordt en het blijkt dat je toch nog weggezuiverd wordt, zeg maar. Ik zei in het begin van dit gesprekje ook al, dat ik een soort gunst vind dat ik zo dichtbij mensen mag komen. En dat is, dat is het denk ik ook wel. Je, je bent heel dicht bij die ontwikkelingen, bij de mogelijkheden die mensen hebben. En dat is bij iedereen zo verschillend. Zo mooi om daarin te mogen zoeken, mee te mogen zoeken. Een begeleider is iemand, lastig ergens, die, die iemand volgt naar een plek waarvan hij zelf niet wist dat hij daar naartoe zou gaan. Dat vind ik een hele mooie definitie, want ik, ik moet mensen volgen. Ik, ik kan niet zeggen, jij moet daar naartoe. Maar tegelijkertijd weet hij dat ook niet. Dus je bent samen aan het zoeken in feite. Maar nou, wat past nou het meeste bij? Ja, want de vraag is natuurlijk, uh, hoe lang uh, willen en kunnen jullie nog, uh, nog doorgaan hiermee? goede vraag. Altijd. Dat zou ik niet weten. Ja, nog mij het altijd. Dat houdt niet op, toch? Nou, dat ik oud wordt, denk ja. ik. Of te, te oud voor de jongen. Te oud. Ja, ik, ik heb geen idee hoe dat gaat, want ik ben nog niet zo oud, denk ik. Dus dat, dat moet dan tegen de tijd zien te. Nou, nou, ik ben wel oud. Maar nog niet te oud, geloof ik. Dat gaat door tot je er denk ik bij neervalt. Dat lesgeven, ja, dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Dus daar hoef je oor niet vooral te snijden, zou ik maar zeggen. De zin is er in ieder geval nog zeker wel om, uh, om door te blijven gaan. wil ik jullie heel erg bedanken voor uh, dit uh, interview. En uh, ja, gewoon heel veel succes nog met uh, de nieuwe kandidaten en uh, de beoordelingen. Dank je wel. Okay. Dank je wel. Everybody's free, when I kiss the teacher, and they must have thought that dream, when I kiss the teacher, all my friends at school, they have never seen the teacher. Hey, hey, hey, two, two, two. Thank you. Hello, hello, hello. Je luistert naar Radio Lucht. Radio Lucht is een inspirerend, sensationeel en experimenteel radioprogramma gemaakt door ons voor jullie. Elke dinsdagavond van 11 tot middernacht op 95.2 FM. 15 weken lang. Voordat ik inga op de vraag wie jullie zijn, zal ik eerst ons voorstellen. Wij zijn jonge kunstenaars... Van de kunstacademie sint Joost in Den Bosch. We hebben een missie, een doel, een opdracht te vervullen. Wij zijn hier om jullie te leiden naar bezinning. Wij creëren een weg, een pad. Wij maken werk voor jou om aan je zinloos bestaan dimensie te geven. Ben je echt op de arm en heb je geen zin te maken? Nee, geld! Doe het voor jezelf. I'm get a Phenomena, get get get get get weapon coming at you right now, ladies and gentlemen, the Tom Pump so check it out. Dan is het nu tijd voor mijn geluidsimpressie. In mijn beeldend werk ben ik ook op zoek naar mijn eigen beeldtaal, zoals dat dan heet in de kunst. Dit zijn beelden die onlosmakelijk zijn verbonden met mij. In mijn geluidsimpressie heb ik gebruik gemaakt van geluiden, waarmee ik ook op een bepaalde manier verweven ben. Geluiden die verankerd zitten en onherroepelijk herinneringen bij mij oproepen. Spannend hoor! Laten we snel gaan luisteren.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 at <laughs> a you hmm.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 Thank <laughs>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 Disagree, but at the end of it all, she will understand me. I'm trying to steer clear of those things But when I'm asleep I want somebody Who will put their arms around And kiss me tenderly No, things like this Make me sick In a case like this I'll get away alweer zo laat en ik heb de opening nog helemaal niet gedaan. Haal die kou van nog even uit je mond. Geef acht goed aan. Heel Helmers van de zon, Ben ik van Duitsland ben ik gekomen aan het einde van deze uitzending. Mijn taak zit er bijna op. Aan deze uitzending hebben we meegewerkt Peter de Radiotechnicus Melene de Puit met hallo zegt Bos Marcel Dingemans met ondertussen Sanne van den Dunge en Benno de Wit met het interview Carola Wessen met uh, het hoorspel Niels Thyssen Verder gaan mijn gedachten speciaal nog naar Elfers Presley, Hans The De Boys, Talking Heads en ik sluit af met een lied van Madonna. Bedankt. Zonder jullie was deze uitzending niet mogelijk geweest. Je kan alle uitzendingen terugluisteren op myspace.com. luchtradio Daar kan je nog van alles over ons lezen. Mijn taak zit erop. Dit was... Radio! Radio! Radio! Lucht! Mijn naam is Hanneke Kolen. Tot de volgende lucht. Thank you.